De Occupy-protest is onder meer gericht tegen uitwassen van het kapitalisme. Het KLPD onderzoekt of de politie zelf de file op de A2 bij Opkoude, Opkoude heeft veroorzaakt, waar vanochtend twee vluchtende benzinedieven op inreden. Een inzittende van de in de file staande auto kwam daarbij om het leven. De twee benzinedieven raakten gewond. Ze hadden toegeslagen in, in Culenborg. Agenten zetten de achtervolging in, waarbij ze meerdere keren door de dieven werden geramd.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 Het is uh, tien over zes. Goedemiddag, avond eigenlijk. Dit is uh, Entertainment for You. Met zometeen nieuwe muziek van Jesse J. Haar nieuwste single heet Domino. Maar nu eerst Bobby Brown. 106.9 Drop it. Stay with me, but if you want to leave Shake your face, forget all about me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 Play that game game Play that game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 Namelijk de, de lancering van 101.2 en 103 fm. Ik heb het over Radio 538. Populaire radio John van Nederland. En het uh, geluidsmoment is ver, ver, verdeeld in vier delen. Afsluiting, hit radio en lancering van Radio 538. Dat was dus in 1992 het echte begin. Toen zijn ze later overgeschakeld naar uh, zender 103 fm, dat was in 95. Toen hadden ze de nieuwe etherfrequentie, waaronder de krachtige 101.2 fm, dat was in 98. En daarna de fragment van de allereerste 5 uitzending van Barry Paf. Nou, daar komt hier dan komt hij dan, legendarisch radiofragment van deze week. lancering van Radio 538.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 In je mic. Michael en Corné. Welkom to the jungle. We moeten nu ook even een van die radio's uitzetten natuurlijk. En Wat jij wil. Radio 538. Een fantastisch 5398. Via vijf nieuwe FM frequenties. The station of a young generation. 101.2 FM. Ik ben Peter Wilder. mag je hartelijk welkom heten voor de 103 FM. Op radio 538.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 Goed, hè? Ja, dat Goed, is, ja. is echt gewoon fantastisch. Ja, jij komt straks wel getekend. Ik, heb, uh, ik heb voor 10 uh, jaar bijgetekend. heel leuk. We hebben zelfs parallel op twee, twee frequenties gezeten, weet je wel? Op 103 en op 102. Inmiddels 1998. Zijn naam is Barney Pap. En zijn naam is hoe je te wilt. Nee. Hey, dit is wat jij wil Radio 538 Een fantastisch 5398 Via 5 nieuwe FM frequenties De station of a young generation En zo ging het dus in uh, In 92, 95 en 98 En je ziet wat er van is gekomen Het grote radiostation van Nederland Radio 538 werd opgericht Dat was de legendarische radiofoment van deze week Volgende week weer een nieuwe En dit is Bluff En het prachtige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 We bent in de zin voorbij,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 Jawel, het is weer tijd voor goedenavond, Henry. Ja, goedenavond. Ik heb altijd Rudy aan de telefoon, hè? Ja, klopt helemaal. Ja, Rudy, goedenavond joh. En bij uh, de luisteraars thuis ook, hè? Een uh, heerlijk nieuwtje, als je al zelf wat heb ik vergeten, hè? Ja, het was een, een lekker zonnetje vandaag. Geen regen, dus het is altijd goed. Ja, zeker weten. Dus, uh, het wordt een lekker weekend, dus dat is het belangrijkste toch? Ja, tuurlijk. Maar ik heb natuurlijk weer wat dingen voor jullie bij elkaar verzameld. Ja, ik ben benieuwd. En, uh, uiteraard is het natuurlijk uh, de. Ja, ontluikende liefde tussen Paris Hilton en DJ Afrojack. Ja, hij is toch goed bezig, hè? Ah, ja, dat kan je wel zeggen, ja. <laughs> of Paris Hilton is goed bezig, dat kan natuurlijk ook. Ja, kan dat ook, ook kijkt, ja. <laughs> ja, goed, en, uh, ja, hij is natuurlijk een beetje flink aan het draaien de laatste tijd. Hij staat op de plaats momenteel als, uh, als een van de beste DJ's ter wereld. Ja. Dus uh, ja, dat doe ik inderdaad, blijft inderdaad niet slecht in die scene, natuurlijk, hè? Ja, nou ja, je, het blijkt me weer als Paris Hilton achter je zit. Ja, ja dat moet, moet je op gaan passen. Dat moet je op gaan passen, ja. <laughs> Goed, ja, dan hebben we natuurlijk Prince Harry. Ken je die nog van, uh, van Engeland? Ja, zeker. Ja, die is uh, vriend geworden op, uh, op een, een serveerster in uh, Californië. Oké. Okay. Ja, ze 26-jarige Jessica Donaldson En uh, die hebben elkaar ontmoet in een hotel in San Diego waar, ze, waar zij de koffie serveerden. Ja, ze zijn een beetje de praat geraakt in de nachtclub. En inmiddels hebben ze al twee afspraakjes achter de rug. Oh. En ze zijn flink hebben het sms'en ook al weer. Oké, okay. en zij is, zij is Amerikaans? Zij is Amerikaans, Oké. Okay. Ja. Dus uh, ik ben benieuwd hoe het verder gaat, maar Ja. Niet. Dat wordt gevolgd uiteraard, hè. Ja. Ja, goed toen hebben we natuurlijk, dan kunnen we het uiteraard niet omheen, de Voice of Holland. Ze verstaan in ieder geval de televisiering gala. Ja. We we gisteren maar weer liefst 3,3 miljoen mensen naar. Ja, had ja. ik niet verwacht. Nee, ik dacht er zal wel de Gouden Televisiering gala zal wel uh, beter bekeken gaan worden. Maar die, uh, die is op de tweede plaats, gaan er met 1,7 miljoen kijkers. Ja. Dat, is, dat is wel een groot verschil. Ja, ze hebben de rekening niet gewonnen. Nee, terechte winnaar? Eh... Uh,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 ja, dat zou best kunnen wat je daar zegt, ja dat ze zeggen nou, we stemmen er massaal op. Ja. dus uh, inderdaad een vaste groep kijkers die altijd naar kijkt, dus ja, dat zou kunnen wat je, wat je daar zegt. Ja. ja. Terwijl inderdaad, de volgende van is natuurlijk een, een iets gevarieerd publiek. Ja. Uh, wat vandaag wel kijkt en morgen niet. Hè? Ja, klopt. Dus, nou goed, we zullen het wel niet echt ze, ze, te weten komen hoe het precies in elkaar zit. Maar in ieder geval, uh, ja, het is wel, voor het International is het in ieder geval uh, de winnaar van de gouden televisie de Ja. Nou, ik vond het leuk. Ja, zeker. Nou goed, dan heb ik uiteraard ook weer gekeken naar de Voice Ik heb niet alles kunnen zien. Ik heb wel een groot gedeelte, daar heb ik ervan kunnen volgen. Ja. En, uh, een van de dingen die mij opvroeg gisteren, is dat er ook een paar flink scherp bij zijn. Oké. Okay. Uh, waar wel uh, omgedraaid werd. En dus, dat is ik denk van, heb ik een nou andere oren omhoog zitten? Oh. Nou, maar dat maakt het er niet uit. Uh, ik vond wel dat er één persoon helemaal uitspong, Dat was die Michelle Flemming. En er was een meisje dat van 23 jaar die uh, ja, twee stembanden heeft gehad die okay. zijn. Oh ja. En, moeder, ja, ja, en een moeilijke jeugd uh, heeft gehad. En uh, ja, een beetje een belegen uh, typetje. Ja. En uh, ja, ze was uh, bij mij mijn mening een van de kandidaten die er wel over en... Omdat ze namelijk ook een ontzettende leuke uitstraling heeft. Uh, spontaan is, geen kampsonen heeft, uh, toch wel een beetje de te gaat krijgen, denk ik. Ja, en zij, is uh, zij heeft voor Roel gekozen, toch? Zij heeft voor Roel gekozen, ja. Ja, ja, dat, ja toevallig, ik, ik heb namelijk zo'n uh, uh, zo homecoach, heb ik op mijn telefoon uh, als app geeft. Ja, ja, dat heb ik ook, ja, dat is wel leuk. Ja, en die heb ik toevallig goed. Dus, uh, oh, oké, okay, heel goed. <laughs> Dan sta je al hoog in de regio hè? Uh, ik heb geen idee. Ik, ik, ik heb er twee op tot zover, dus ze zijn er niet echt veel, hè. Oh. <laughs> Maar goed, in ieder geval, uh, daar, graag, daar gaan we helemaal meer van. Ja, maar ik ben, ja, ben benieuwd. Wij hebben, hebben, we, hebben we natuurlijk uh, Hans Klok, is aangeklaagd voor uh, het spelen van een truc door een zeker Belgische illusionist Raphael van Herk. Oh. Ja, wel geloof ik. Uh, het gaat namelijk om een truc, het heet uh, Head Drop. Ja. Uh, waarbij je op een gegeven moment in de jas zit en op een gegeven moment in de laten vallen. Oké. Okay. Dus uh, die hebben we al een paar, keer, uh, paar jaar geleden al gezien. Ja. Yeah. Maar hij weet dus dat het niet van hem is, maar hij had het ook gezegd. Ja, dit zijn al trucs die, uh, die zijn 35 jaar geleden al door een Japaner ontwikkeld. Ja, yeah, ja. Yeah. En uh, die horen tot het algemeen bekende repertoire. Dus uh, waar die man de, de, deze informatie dan nou gedaan had. Dus maar in ieder geval, ze uh, regelen van weinig kans in ieder geval. Oh, oké. Okay. Uh, ja, misschien is het gewoon uh, om in de, in de, in de spotlight een beetje te komen, in, uh, onder de aandacht te komen. Uh, is het natuurlijk ook een leuke truc, hè? Ja, dan is het een slimme set. Ja, dan is het een slimme ja, set. Ja, oh, ja, ja, ja. Slim maar niet. Nou, we wachten ons af. We wachten dan wacht het af. <laughs> Goed, ja. En dan uh, het leukste, en dat tegen het laatste de vierde, heb je op kunnen maar wat ik interessant vond, dat Guus Meeuws de Talent Award wint. Ja, dat vond ik ook apart. Ik denk van... Hm? Fus uh, Neeuwen geldt al lang niet meer als een talent. Ik vind Guus Neuwels op een gegeven moment gewoon een van een gevestigde orde te zijn. Uh, die al zoveel hits heeft gehad en zich al bewezen heeft. Uh, en talent is iemand die uh, in het begin staat van zijn carrière nou, dus dat is het Gus al lang niet meer. Nee, maar het ging over zijn uh, tv-debuut, uh, hè? Dus over de, de over de ik hou van Holland. Ja precies dat ook natuurlijk maar Ja goed uh, Ik denk dat Guus beter kan zingen dan, uh, dan Kan acteren Ja het is, ik denk dat het op dit moment gewoon meer mensen Die vonden Guus leuker Dan bijvoorbeeld uh, Ramon Verkoeien en Erik Dijkstra ja, Ik denk dat, ik denk dat, dat ze inderdaad naar hebben gekeken Want ik denk dat gewoon Erik hem gewoon verdiende Ja ik denk het ook ja dus. Maar goed, we wachten dus even af. We zullen het waarschijnlijk nooit weten. Jullie uh, de wereld van de showbusiness is zoals je weet natuurlijk ja. onbegrondelijk. En er gebeuren dingen daar denk je wel hoe sticht wordt zo mogelijk. Ja, ja klopt. Maar goed. Maar Rudy, ik heb even nog een vraagje. Heb je trouwens nog een reacties gehad op, uh, op mijn single? Uh, moet ik even gaan kijken? Ja. Ehm, uh, weet je wat? Ik ga hem even opzoeken. Misschien kunnen we hem nog een keertje draaien, is misschien wel leuk. Ja, dat zou fijn zijn. Dan, dan, als de luisteraars willen reageren, uh, kunnen we doen natuurlijk op mijn site of uh, kunnen we een mailtje sturen. Ze uh, dus kunnen natuurlijk een mailtje naar jou sturen en dan stuur jij ze graag weer door. Ja, gaat ga goedkomen. Dat zou leuk ja? Top. Ja, ik ga hem straks nog even draaien en dan uh, ja, hoor je vanzelf wel ja. de reacties hopelijk. Dat hoop ik toch ook, zeg. Nou, Henry. Ik, ja, ik ga jullie een heel fijn weekend wensen. En uh, we zien elkaar volgende, volgende week weer, hè? Ja, klopt. Nou, Henry, dankjewel. Heel fijn weekend. En uh, ja, tot volgende week. En graag gedaan. Tot volgende week weer. Hoi. Oh. En dit is de nieuwe van Coldplay Paradise. And she was just a Respected the world But it flew away from her reach So she ran away in her sleep Dream of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 Funny hat, shiny pants All we need for some romance Go get dialed up and I'll pick you Oh, oh, oh, <laughs> There's no line for you and me Cause tonight we're VIP I know somebody at the door I see that twinkle in your eye You shake that ass and I just Let's check our coats and move out to the floor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 Is het zeg uh, Diane Bromfield En Voelin Zo so, En zo so uh, Eindigen we deze Entertainment View Voor deze zaterdag 22 oktober 2011 Met zometeen De herhaling van de Europe Breakdown Voor de rest vanavond nog De Nightwalk